Ga zitten. Dank je. Om maar met de deur in huis te vallen, Den Haag blijft zich afvragen... waarom er geen Nederlandse diplomaat op de receptie van de Japanners waren. Mijn god. Voor de honderdste maal. We hadden geluk. Dat komt voor. Stom geluk. Den Haag gelooft niet in geluk. Ja, Den Haag, Den Haag. Momentje, Warnke. Wil je dit even inzien? Wat zit er in die envelop? Oh. Uit de dierentuin. Malena. Werd je gechanteerd? In dat geval zou ik misschien, ik herhaal, misschien... misschien nog iets meer kunnen doen. Ja, want we blijven mensen, nietwaar? Ja, ja, we blijven mensen. Nee, van chantage was geen sprake. Duidelijk, glashelder. Lima is mijn laatste postwarnke. Ik heb niks te verliezen. Ik heb mijn best voor je gedaan. Ik heb me voor je ingespannen. Maar je positie... is onhoudbaar. Ja. We weten inmiddels... wat er vanuit hier allemaal is verstuurd. We willen niet dat anderen dat ook weten. En de pers... heeft er helemaal niets mee nodig. Oh. Ik heb nog gememoreerd... hoe je hier Sinterklaas hebt gespeeld. Met recht. Je was een goede Sint. Jammer... Dat je de laatste keer niet op die knol koopt. Maar achteraf is dat begrijpelijk. Ik heb tevens gewezen op je accuratesse en je omgang hier op kantoor. Maar ja, daar kopen we eigenlijk niks voor. Nee. Barnke Den Haag heeft geen zin in schandalen. En de koningin heeft ook geen zin in schandalen. En helemaal geen schandalen van deze omvang. Lijkt me logisch, toch? Nogmaals, als het nu nog gewoon chantage was geweest... tja, dan had ik het misschien kunnen begrijpen. Maar met de beste wil van de wereld kan ik er niet bij. En weet je, dat zit me nog het meeste dwars, Warnke. Zou ik je iets wat vertellen? Uh, Jij bent gewoon gebruikt. Jij hebt je laten gebruiken. En voor wat? Ik, uh, het, het... Uh... Het lijkt me het beste... Als je vandaag nog je ontslag indient. Akkoord. Ik heb deze brief laten schrijven. Akkoord. Als je hem even tekent is het in orde. Ja Jean. Zo zijn nu eenmaal de regels. Ja. Ik heb je altijd graag gemogen. En weet je een, een misstap. Kan ik daar half ook heel goed begrijpen. Heel goed zelfs. We hebben allemaal onze kleine misstappen. Allemaal. Hoor je? Ja. Maar er zijn doofpotten en die zijn er niet voor niks. Nee, die zijn er niet voor niets, zeg maar. Het lijkt me het beste dat je nu maar naar huis gaat om je vrouw in te lichten. Soms is de waarheid de beste medicijn. Denkt u? Ik weet het zeker, dus even slikken. Kop op, maak je geen zorgen. Een man met jouw staat van dienst vindt wel weer een mooie job. Tja. Sure. Vergeet alles, we gingen gewoon opnieuw. Dan ga ik maar. Dan ga je maar. En, Horns... Ja? Wat mij betreft heeft dit gesprek nooit plaatsgevonden. Wat De Haag betreft heeft dit gesprek nooit plaatsgevonden. En ik vermoed dat jij je op hetzelfde stampen stelt, toch? Akkoord. We moeten het leven niet onnodig compliceren, Banken. Het is al moeilijk genoeg zo. Ja, ja. Ja, dank wel. Dan ga ik maar naar huis.